Eén uur, Eval de Jong met het NOS-journaal.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 Het ministerie onderzoekt of er nog meer Nederlandse slachtoffers zijn. Bij de aanslag zijn 15 doden gevallen, vijf Marokkanen, zes mensen met een Frans paspoort... en nog vier andere buitenlanders van wie de nationaliteit nog niet bekend is. Verder zijn er zo'n 20 gewonden onder wie dus een Nederlandse man. De bom ontplofte rond lunchtijd in Café Argana aan het centrale plein van Marrakech... dat populair is bij toeristen.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 ANWB Verkeersinformatie op de A4 Delft richting Amsterdam... is bij knooppunt de hoek de verbindingsweg dicht. Naar verwachting is de weg om kwart voor vier vrij. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in Casa Luna. Ja, in Parijs werd door de landen van de G20 en de OESO de afgelopen dagen gepraat over corruptiebestrijding. Dat deden wij ook in uh, Casa Luna in het vorige uur. Maar nou ben ik zo benieuwd of u wel eens bent geconfronteerd met corruptie. Kwam u bijvoorbeeld dat exotische vakantieparadijs niet binnen... zonder uh, die douanier iets extra's uh, toe te stoppen? Of kreeg u die mooie kamer in dat hotel pas na iets schullig te zijn geweest... met, uh, met een foontje? Of heeft een uh, zakenrelatie u wel eens gelijmd... met een doosje bonbons of een mooie bos rozen of met een leuk weekendtripje? Ja, en wie weet bent u wel zo eerlijk op te bieden dat u zelf... Die die middelen ook wel eens in de strijd gooit. U kunt bellen met ons gratis nummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl. En twitteren, dat kan met hashtag Casaluna. En ook muzikaal laten we het geld te rollen vannacht... ook als het soms ongeoorloofd wordt ingezet. Maar eerst ga ik praten met Jan. Jan Fransen, goeienacht. Dag Jan, ben je daar? Ja, ik ben er. Jan, wat is jouw ervaring met corruptie? Nou... Wij gingen altijd naar Frankrijk en Oostenrijk en bla, bla, bla, bla, bla. En op een gegeven moment zeiden we, we gaan eens een keer de andere kant op. Richting Polen. Nou, we kwamen bij de Poolse grens. Verstaat u mee? Ja, ik versta u. We kwamen bij de Poolse grens. Met uh, vrouw en twee kinderen. En uh, die vent zegt, neem maar visa. Nou ja, dat is duidelijk. Heeft u geen visa? Mm -hmm. Geen visum of visa? Nee, moet dat dan? Ga daar maar staan, zei die vent. Uh, geen visum, terug naar Den Haag, helemaal terug naar Den Haag, mijn God. Maar ja, we wisten dat de Polen wel uh, soepel waren, dus uh, ik stopte 20 uh, mark in die tijd, mark DM. Over welk jaar hebben we het precies, meneer Fransen? Uh, 1969, 1970, okay. ja, ja. Dus ik stopte 20 mark in mijn paspoort en we gaven het paspoort aan die man en die verdween schielijk. En na een half uurtje kregen we de paspoorten terug met de nodige stempels. En we reden Polen binnen. Nou ja, Polen is niet te vergelijken met Nederland. Want je hebt daar in die tijd beroerde wegen. Mm -hmm. En we reden toch richting Poznan. En we komen daar bij Hotel Poznan. En ik ging naar de balie. Ik vroeg om mijn kamer. Oh, Njema, Njema, Njema. Ik zei wat? Het hele hotel leek me leeg. Dus Njema betekent: we hebben niet. Vol. Dus ik stopte 10 euro, 10 DM in mijn paspoort. Ik gaf het paspoort aan die man. En plots kregen we de mooiste kamer die in de hele auto te beschikking was. Enfin, ze <coughs> hadden bij de grens gezegd: je moest benzinebonnen kopen. Die, die waren net zo duur als in Nederland ongeveer. En ik kocht het minimum, minimum, minimum. Ik denk benzine wel onderweg. En we kwamen bij het tankstation, er stonden drie, vier auto's. En we wachten rustig af. En op een gegeven moment was het leeg. En toen even naartoe, ik zeg tegen die man... neem maar, dat ken ik nog eens, maar maar bonnie. Want je moet bonnen hebben. Mm -hmm. oh, zegt hij, uh, alesh, dat betekent maar. Ik heb Marka. Oh, damesje, damesje. Goed, goed, goed. Thankful voor een prijs die je in deze tijd niet kunt geloven. Nee, nee, nee, nee zeker nu niet. <coughs> maar, nou, maar dat het, is wel een duur reisje geweest, hè? Het was een super... Want het, het, het mooiste komt toch. Uh, we gingen op een gegeven moment opstappen... en we kwamen bij een uh, heel klein hotelletje. En dat plaatje heette ja. Nou We klopten aan, we belden aan... en we bonsten. En op een gegeven moment kwam er een mevrouw... en die zegt... Uh, uh, zoiets van... Uh, was wollen sie, Want ze sprak uh, Duits. Mm -hmm. uh, haben Ja, Ja, ja, ja. Een ijzeren poort werd schielijk snel, snel opengemaakt. De auto moest naar binnen, de poort werd dichtgesmeten. En we kwamen in een... Nou ja, in een 60 rang, 7 rang, 8 hotel terecht. Mm -hmm. En daar werden we heel vriendelijk ontvangen. We kregen thee en broodjes enzovoort enzovoort. En de volgende morgen vroegen ze... Hadden ze ook dollar of de marka? Nou, marka hadden we. En we kregen voor die marka zoveel geld... dat we er konden leven als, zoals het bekend is, God in Frankrijk. Ja, God in Polen in dit geval. Nou, het was echt. je, je kon doen wat je wilde... De prijzen waren voor ons zo miniem. Het was ongelooflijk. Maar meneer Fransen, bent u daarna nog wel eens teruggegaan naar Polen? Want de situatie is daar natuurlijk nu uh, uh, veranderd. Goed, die goede mensen waar we toen waren, in dat zeven Rangs Hotel, dat was een van de weinige pri uh, privéhotels in Polen, want alles was staat, staat, staat. Ja, ja. Dat werden hele goede vrienden van ons. Daar zijn we heel vaak teruggekeerd met kleren en weet ik veel wat. En dan hebben we ontzettend veel. Uh, had. Ja, wat leuk. En wanneer bent u voor het laatst in Polen geweest, meneer Fransen? Nou, ik denk. Uh, nou, een van mijn kennissen had uh, last van zijn tanden en kiezen. En uh, die hebben we toen naar Polen gebracht. En die heeft een prachtige bit gekregen voor een prijs die je in Nederland niet kunt veroorloven. En was dat in de tijd dat Polen al lid was van de EU? Of was dat ja, ja, daarvoor? Uh, twee jaar geleden? Ja, ja, dus inderdaad, uh, scènes als bij de uh, grens met uh, briefjes uh, in paspoorten, geldbriefjes in paspoorten, nou, die hoef, komen niet hoef. meer voor. Nee, dat hoeft niet, niet meer. Nee, precies. Maar het was wel het Polen van toen, het Polen van eind jaren 60, begin jaren 70. De tijd, in, de, in de tijd van de communisten. Ja, mooi geschetst door Jan Fransen. Uh, dank daarvoor, meneer Fransen. Graag gedaan. En een dag nog. Dank je zeer. Dag. dag. Van Jan Fransen naar Jelle de Jong. Jelle, nacht. Hoi. Ook uh, ervaring met uh, corrupte ja. doorniers? Landen. Ook in de Oostbloklanden. En die uh, staan in principe bol van de corruptie. Maar we, hebben vanaf, we zijn er voor het eerst geweest in 88. Mm -hmm. We zouden in 86 gaan, maar toen gebeurde Tsjernobyl. Ja. Toen zijn we naar Zuid-Griekenland gegaan. En uh, vanaf 1993 heb ik samen met mijn vrouw en de hond ging mee... met vrachtwagens, met trucks, uh, 20 hulptransporten naar alle Oostbloklanden gebracht... En we hebben nooit corruptie bedreven. Het werd ons wel aangeraden. Je moet kaas meenemen en koffie meenemen, Hollandse kaas. En dat moet je dan geven, want dan word je beter geholpen. Nee, we hadden een andere manier. Gewoon aardig, die mensen meteen vragen om assistentie, Dat is, begrijpen ze in het Russisch, assistentie. Ja. En uh, dat is altijd prima gegaan. Ze vinden het gewoon leuk als je... Je probeert hun taal wat te spreken. En je vraagt ze om raad en om assistentie. En dan, dan helpen ze je. En ja. dat te echt... En ik heb ook één keer gehad in uh, Rusland... dat we hadden zes kilometer te hard gereden. in een uh, Waar net voorbij stonden ze met van die guns, die laserguns. Ja, ja, ja. Die waren toen echt uh, populair daar. En toen kregen we... Maar toen kwam ik in die auto bij hun te zitten... En toen vroegen ze eerst, uh, Duitsland, uh, Nederland, uh, Amsterdam, Amsterdam, Gullit, <tied> <tied> Ajax, en kref, kref, kref, Het <grijpt> is lachen geworden met die mensen, maar de rechtszaalde boete, bleef de rechtszaalde boete, en dat kon ik waarderen. Ja, want als we goede die boete... vrienden waren geworden, werd het niet opgeschoven. Nee, dus wat dat betreft goede ervaringen met, ja. met uh, de reizen naar de Oostbloklanden. Je moet gewoon netjes en correct zijn, en dan... Die mensen staan allemaal op salaris, die hebben het niet zo slecht. Je kunt beter wat geven aan de mensen die het echt slecht hebben. Ja, netjes en correct zijn, dat zijn ja. zij dan ook. En op die manier, dat uh, kunnen ze gewoon niet anders. Nee, nee, en op die manier kun je, kun je daar prettig reizen. Wat dat betreft is het verhaal van Jan Frans inderdaad een verhaal wat, wat gedateerd is. Uh, in. in nou, hè, nee, wat ik dus, al zei, eind jaren 60, begin jaren, is, jaren 70. Ja, maar het is nog zo hoor, als je maar ook even in... goed over die balies kijkt. Dus dan ja. ratten onder en dit en dat en bier. En, en zo. Maar we hebben er nooit aan willen meedoen en het is... Altijd goed gegaan. Als Jelle. je maar netjes en correct bent, dan zijn ze al lang blij met je belangstelling eigenlijk. Jelle, dank je wel uh, okay. uh, voor je telefoontje en een goede nacht al dag. Ja, ik zei het al, muzikaal laten we het geld ook rollen vannacht, ook als het om uh, um, geld gaat dat soms wat ongeoorloofd wordt ingezet, zoals bij corruptie toch vaak het geval is. En dit liedje, ja, daar moest ik meteen aan denken toen toe we dit onderwerp aan het voorbereiden waren. Een liedje uit de musical Cabaret door Liza Minnelli en Joel Grey. Money makes the world go round. Money makes the world go round. The world, go round. The world go round. Money makes the world go round. It makes the world go round. Again a buck or a pound, the muck a pound, the buck or a pound is all that makes the world go round. That clinking, clanking sound can do the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, If you happen to be rich and you feel like a entertainment, you can say that a gift If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for a mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you Everyone and you go and fight a lot. You can take it on the tin, call a cap and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world gonna, the world round, the world gonna. Money makes theól and we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. you freeze in the winter and you curse to the wind at your face when you haven't any shoes on your feet your coat spin is paper and you look 30 pounds underweight when you go to get a word of advice from the fat little pastor he will tell you to love him more but when hunger comes to rap rat a tap, rat-a-tat at the window at the window who's there hunger oh, hunger. <laughs> see how love flies out the he makes the world go round. That's Cabaret, that's where Liza Minnelli and Joel Grey... Ja, geld laat de wereld uh, draaien. En in dat verband ben ik wel benieuwd of u wel eens geconfronteerd bent met corruptie. Uh, aan de grens van een, van een vervreemd buitenland bijvoorbeeld. Uh, bij dat exotische vakantieparadijs. Dat kan ook Polen heten. Althans, dat vertelde Jan Fransen uh, in, in zijn verhaal over de jaren zestig in Polen. kwam u dat land niet binnen zonder de douane iets extra's toe te stoppen. Of bent u wel eens gelijmd door een zakenrelatie met een uh, doosje bonbons of een mooie bosroos. Of je weet, lijmt u zelf wel eens met dat soort cadeaus? U kunt bellen. 08 81121081121. Meelen kan naar kazaluna@tncv.nl en twitteren dat kan met hashtag #kazaluna. Oleg Wouters, goeie nacht. Hallo Elco, goede nacht. Oleg, heb jij uh, persoonlijke ervaringen met uh, corruptie? Ja, ik moet eigenlijk aan drie dingen denken. Ik heb heel veel gelift vroeger uh, door Europa in de ja. jaren zeventig. En uh, we kregen op een gegeven moment een lift van een gozer die uh, uh, met tuinaarde reed. En uh, toen werden alle tanks nog gecheckt. Je mocht maar zoveel diesel bij je hebben en zo. Ja. En uh, nou, voor de afstand was het wel handiger als je er iets meer in had zitten. Ja. Maar dat werd wel gecheckt. En wat deed die jongen nou? Die legde altijd een zak potgrond op zijn tank. En wat wilde hij daarmee bereiken, Oleg? Nou, die po zak potgrond werd, uh, werd, uh, uh, die was verdwenen... en wij konden zo doorrijden. Oh, op zo'n manier. Ja. Ja, ja. ja, dus dat is een, een, een, een slimme manier om uh, wat bij te verdienen in die zin. Ja. Ja. ja. ja. En, en heb je nog een voorbeeld? Uh, nou... Uh, de, nog een voorbeeld is uh, dat we op reis waren naar Turkije. Onderweg hadden we ons aangesloten bij een Italiaan. En die reed voorop. En op een gegeven moment komen we op een weg waar we 50 mos, moest, mochten. En uh, wij reden erachter. En uh, er staat uh, uh, ineens een bordje met 30 of zo. En ineens komt er zo'n groen ladaatje uit een zijstraatje geschoten. Dus die, die Italiaan die werd aangehouden. Ja, die kon gelijk even, ik weet niet meer wat de currency daar was toen. Maar, maar uh, die mocht even dokken. Nou, je kan wel, uh, ik had het gevoel dat dat, uh, want hij kende die weg. En hij zei: oh, dat verkeersbord, dat stond er vroeger. Hm? Hij reed die route heel vaak. Maar had hij het gevoel dat dat bord daar gewoon neergeplant was? Juist. Yes. Om te kunnen innen. Ja. ja, ja. ja. En wat natuurlijk al door eerdere sprekers gezegd is: uh, die, die, uh, die ambtenaren daar verdienen van staatswegen heel weinig. Dus ze scharrelen wat bij. Ja, en da daar ben je zo af en toe als uh, westerse toerist het slachtoffer van. Ja, als je niet oplet wel. En dat, dat is een mooi bruggetje naar mijn derde, naar mijn derde uh, onderwerp. Ja. Uh, of uh, voorval. Ja. Uh, toen we eenmaal in Turkije waren. Daar heb je eigenlijk een vrij strak systeem. Uh, nou spreek ik zelf redelijk goed Turks. En mm -hmm. ik, ik, ik was, uh, dat was een reis van drie maanden. En uh, ik had altijd een woordenboekje bij me, dus ik heb mezelf in drie maanden Turks geleerd. En, uh, en dan ga je ergens op een terrasje zitten en daar hangt zo'n prijslijst. Fiatlistische heet dat op zijn Turks. Mm -hmm. En uh, we, we, we bestelden een, uh, een meivet toe. dat is, uh, is uh, abrikozensap. Ja. Yeah. En, en er stond gewoon uh, 60 lira achter. Maar die uh, obers op het terras, die vroegen ons uh, 200 lira. Zo. En uh, de, uh, nou, toen heb ik me heel, heel gedijst gehouden. Maar eigenlijk had ik naar de baas toe moeten stappen. En dat heb je niet gedaan? Nee, dat heb ik toen niet gedaan. Dat, dat, dat kwam toen niet in me op. Maar heb je maar wel die 200 heb... lira betaald? Nee. Dus je hebt gewoon 60 betaald. Ja, en ik heb hetzelfde meegemaakt. Met een, met een, toen ik me liet, uh, liet scheren in Turkije. Ik kon je toen uh, heel goedkoop laten scheren. En mm -hmm. toen was er een kapper. en die vroeg ook veel meer. Als, uh, als de bedoeling was. En Oleg, hoe wordt er dan gereageerd. als jij zegt. nou dat betaal ik niet. want op jullie prijslijstje staat. nou in het geval van dat sap gewoon 60 lira. Oh, dan klap ze gewoon dicht hoor. En in het geval van die kapper. Katten, dat was in een plekje aan de westkust van Turkije. Zei ik van, nou, hij heeft me zoveel gerekend, weet je wel. Toen is er een, uh, uh, zijn er een paar Turkse vrienden, die zijn mee teruggegaan. En toen heb ik mijn geld teruggekregen. Ja, ja dus het is ook een kwestie van uh, corruptie die je niet altijd hoeft uh, te accepteren. Nee, dat is nou, helder. ik vond dat verhaal van, van die meneer die naar Polen reed net heel goed. Want ik, ik heb er zelf nooit aan meegedaan. Nee, van, van Jelle de Jong, die met die hulptransporten ja. naar het oosten ging. Ja, ja ik, heb er, ik, heb daar, ik heb daar een, een, een principieel, uh, ben ik daar tegen. Hè? En, uh, want ik bedoel, als, het, het werkt van onder naar boven, maar ook heel vaak van boven naar onder. Mm -hmm. Ik heb daar, ik heb daar een, een, een heel fel gedicht over geschreven... Oleg, daar wil ik dan mee afronden met dat gedicht... over corruptie van uh, euh, boven naar onder. Ja. Nou. Ik heb het enigszins aangepast, want ik ben nogal links... maar ik zal me een beetje aan jullie aanpassen. Oh, ik ben benieuwd. Ja, laten we horen. Dames en heren politici. Als Lulle pudding was, dan zijn jullie, dokter Oetker... een en al kunstmatigheid zwelgend in jullie eigen zelfvoldaanheid... schijnheilig pretenderen pretenderend dat jullie contact hebben met de samenleving... maar intussen beschermd door zwaar gesponsorde muren... van zogenaamde orde en netheid. Jullie wel ja, over de rug van de hardwerkende belastingbetaler... die inmiddels ook denkt, we kijken het maar. Als jullie de boel belazeren, dan doen wij het ook. Dat is de sfeer die jullie kweken, een sfeer van verpoudering. Verpaupering en verloedering. In troebelwater is het goed vissen, luidt het spreekwoord toch? Ondertussen, mede door alle maffe veranderingen, verzonnen door een stel wereldvreemde en door geld verwende sukkels, gaan onderwijs, zorg en positieve maatschappelijke initiatieven naar de ratsmodee, bijvoorbeeld kunst en cultuur. Olag, oh, ik heb meer het gevoel dat je met een SC bezig stukje, bent. Een stukje is het, ja. Ja, hoe, hoe, hoe lang gaat het nog duren, Olag? Want ik heb nog meer Belgs. Nog, nog twee zinnen. Nog twee zinnen. Rijken worden rijker en armer, armer. en armer. Is dit een samenleving of een maatschappij? Burgers van Nederland, stembewust. Kijk, een uh, uh, statement van Oleg Wouters... Uh, uh, na alleen van een gesprek over uh, corruptie in onder andere Turkije. Oleg Wouters, dankjewel. je Ja, maar hier en de gebeurt nog. het ook, hoor. Oleg, oh, daar gaan we het een andere keer over hebben. Want ik ga nu bellen met, uh, met Jack als je het goed vindt. Dankjewel, Oleg. Hoi. Dag. Jack, goeienacht. Goeiedag. Jack, uh, heb jij ervaringen met uh, corruptie? Ja, een beetje wel. Ja, waar zeg... bijvoorbeeld? Nou, in het begin jaren 70... ...was ik getrouwd met een meisje uit Egypte... ...en die had hier een paar rijlessen gevolgd. En die kwam tot de conclusie dat dat wel eens heel erg lang zou kunnen gaan duren... eer mm -hmm. ja, dat zij een rijbewijs zou halen hier. Die uh, heeft daar eigenlijk weinig over gesproken... ...en wij gingen een paar maanden later naar Egypte op vakantie... Gewoon, naar nou, mijn schoon oude daar... ...en zij ging smorgens even boodschappjes doen samen met iemand. Nou ja, fijn, niks vreemds. Een paar uur later kwam ze terug, had ze een prachtig nieuw Egyptisch rijwijs. Oh, hoe had ze dat voor elkaar gekregen? Nou, dat was heel simpel. Ze ging naar het uh, departement dat dat moest verzorgen. En ze vulde daar het formulier in. Stopte er 10 pond bij. En werd direct met alle ega's naar de volgende figuur gebracht. Die een paar stempels moest zetten. En die kreeg ook 10 pond. En vervolgens werd er een taxi aangehouden en moest over het parkeerterrein even één rondje rijden met die taxi. En ze was geslaagd. Kijk, dat gaat makkelijk. En uh, dat rijbewijs was ook geldig in Nederland? Ja, want uh, zij was ondertussen uh, dus al met mij getrouwd en Nederlandse. En toen, voordat de wet veranderd werd, kon dat na verloop van tijd... gewoon uh, geruild worden hey. tegen een Nederlands rijbewijs. Ze reed ze een beetje aardig of was ze een gevaar op de weg? Nee hoor, dat viel, dat viel best mee. Het moest natuurlijk vanaf al even groeien. Maar we <laughs> hebben het al in de jaren 70, dus ja. vast aan de drukkers nu. Ja, ze heeft geen maar brokken veroorzaakt. De, dat is uitgebreid uh, misbruikt. Er zijn zelfs complete rijbewijsvluchten georganiseerd... toen destijds naar, uh, naar Egypte. Dus heel veel mensen hebben daar uh, het rijbewijs gehaald, terwijl ze eigenlijk nauwelijks konden rijden nog. Ja, een heleboel, een heleboel figuren die hier al... X aantal malen eh, op waren geweest en dat niet voor elkaar kregen. Die hebben op die manier, en daar werd openlijk mee geadverteerd. Ja, dan, oh, je kon gewoon zo'n reis kopen. Je kocht gewoon je reis en daar werd het eh, voor je geregeld. Ja, rij, rijbewijstourisme, het is een interessant verschijnsel. Rijbewijs, en jou, eh, wat zeg je? Ook genoemd. ja ja. En, ja jouw vriendin toen tot tijd of je, je echtgenoot toen tot tijd die gaf het uh, goede voorbeeld jullie zijn niet meer samen begrijp ik nee al lang niet meer wat woont ze nog wel in Nederland ik woon in Nederland en ja. zij ook nog of niet nee zij is er niet meer zij, zij woont weer in Egypte nee zij is, zij is overleden zij is overleden ja maar de verhalen zijn er nog wel hè? wat zeg je Anders had ik dit niet kunnen gaan vertellen. Nee, nee nou ja. Het is ook wel een heel mooi schattig verhaal eigenlijk. Toch? Ja. ja, om... ja Jack, dankjewel voor dat verhaal. Jo, okay. En dan gaat het een andere keer over het rijbewijs toerisme naar Egypte. Dankjewel. Dag. Aan de telefoon uh, was dat Jack, maar ik krijg ook mailtjes en tweets binnen. Uh, dit mailtje komt bijvoorbeeld van Richard Vinger. En uh, hij heeft ervaringen met de politie in de Oekraïne. Iedere keer schrijft hij, als ik in de Oekraïne was in 1999, 2001, 2004 en 5... zag ik dezelfde taferelen op de wegen... De politie houdt mensen aan, mensen geven geld en mogen dan weer doorrijden. En de politie vindt altijd wel iets wat mankeert. Het is gewoon hun salaris, want van de 150 euro per maand kunnen ze niet leven. Ook wij werden een keer aangehouden en in een prachtige Lada reden we... welke de vader van de eigenaar van de eerste Russische ruimtevader gekregen had. En daarom wilde die Lada niet harder laten rijden... dan 90 km per uur op weg naar het vliegveld op de Krim. Nou, we waren al aan de late kant en we werden aangehouden. De grote mond van de bestuurder tegen de politie... en dat er ook nog eens een buitenlandse diplomaat zou zijn... die het vliegtuig echt halen moest. Nou, die grote mond die hielp dit keer. En het vliegtuigje stond nog met draaiende motoren op ons te wachten. Net op tijd. Nou, een grote mond als uh, uh, remedie tegen, tegen de corruptie van de uh, Oekraïnse politie. Een mailtje was dat van Richard. Dank je wel daarvoor. Ja, en hoe voel je je nou als iedereen om je heen maar grijpt en rijdt en jij doet dat niet? Dat wordt verwoord in dit liedje van Jaap Mulder. jongen luister naar een oude wijze geest. Je opa zal je zeggen wat die altijd is geweest. Stom, stom omdat hij zo oud Stom, altijd eer. Het was een jaar of wel, zag de buurvrouw naar de kapper gaan. Haar fiets stond voor de deur en niet op slot, maar ja, ik heb hem laten staan. Twee jongens plukten appels in de boomgaard bij de brug. Ze lieten heel wat vallen en die die hing. in het huis woont een eenzame griep, zo blind als een mol. En ze kan niet meer lopen, die gaf me een beurs om gebakjes te kopen. En ik sta met dat geld en ik kan het weer niet. Jaap Mulder, begeleid door het Metropool Een liedje uit uh, het project De Tien Geboden van een aantal jaren geleden. Tien Geboden uh, vertaald naar nieuwe liedjes in een NCRW-project. En hij bewerkte, Jaap Mulder bewerkte het gebod Gij zult niet stelen. En dat is het lied Stom. Ja. Ik vraag me af, bent u wel eens geconfronteerd met corruptie? Daar ga ik graag met u over praten eh, in dit uur. Ik doe dat ook al. Eh, verhalen over corruptie in het buitenland. Eh, Rijbewijstourisme naar eh, Egypte. Ik ben benieuwd welke ervaringen u heeft eh, in exotische vakantieparadijzen. Of misschien wel dicht bij huis. Misschien bent u ook wel eens eh, gelijmd met eh, een mooie dozen bonbons. Of eh, mooie rozen om iets voor elkaar te krijgen. En wie weet heeft u die middelen zelf ook wel eens ingezet. Op bescheiden schaal natuurlijk. Hè? Maar toch. U kunt bellen. 0800-1121, 0800-1121, dat is ze voor niks. Mailen kan naar casaluna uit ncrv.nl en twitteren, dat kan met hashtag casaluna. Kees Oostrom, goedendag. Goedendag, met. Ja, je zei het al. Met Kees, Kees ja. Oostrom. <laughs> Heb jij ook ervaringen met corruptie, Kees? Nou, zelf niet zo. Of eigenlijk niet, want ik hou er niet zo van. Ik, ik doe het li liever op een eerlijke manier. Maar uh, ongetwijfeld zal ik ook wel iets gedaan hebben wat niet helemaal in de haak is. Yeah. Maar uh, ik heb een oom die vertelde op een verjaardag graag het verhaal. Want hij kwam regelmatig uh, op een plek in Turkije. En uh, kwam nu bij de kapper. En die omhelzigt hem echt zo. Die zegt: Oh, my special friend from Holland. En uh, net of die, uh, ja, ja, die had hem zogenaamd het hele jaar al gemist. Ja. Yeah. Kapsalon. <laughs> <Op> <laughs> en. Uh, en dan vroeg mijn oom: ja, wil je me aanknippen? En wat kost het nou? Nee, dat is allemaal geen probleem. En, uh, en die prijs, die mag je zelf bepalen, weet je wel? Zo echt, nou, dat is natuurlijk een truc, eerste klas, weet je wel. Het, uh, ja, want jij gaat natuurlijk, nooit al te, nee, precies, want je gaat natuurlijk nooit al te laag zitten met nee, je prijs. Nee, ja, je bent Nederlander en dan, uh, ja, dan wil je gewoon, uh, ja, wil je niet uh, verkeerd uit, uh, uit de hoek komen. Dus het is wel gaaf eigenlijk, hè? Ja, en zeker als special friend niet, hè? Nee, het is geen corruptie, maar het is wel een slimme methode om wat meer te verdienen dan nee, anders. Een hele slimme truc is het. Ja. En wat, wat, wat, wat wil die oom bieden, weet je dat nog? Nee, dat heeft hij niet verteld, maar eigenlijk was zijn, zijn kant van het verhaal het is toch wat, hè? Dan kom ik daar weer bij die kapswoorden en die man die kende me nog. En die, uh, ja, die, ik was toch wel een soort vriend van hem, iets speciaals. En uh, dat was zijn kant van het verhaal. Maar ja, ik denk, ja, je hebt je gewoon lekker in de maling laten nemen. <laughs> ja, ja. Maar dat, dat, dat is ook wel eens lekkere ruil, hoor. Eigenlijk gebeurt dat natuurlijk overal. Ik bedoel, uh, we kopen uh, uh, uh, spaarwater. Nou, dat heet dan weer anders, maar een hele dure fles voor... Ja, misschien wel tientallen euro's, terwijl het gewoon bronwater is wat hier in Brabant uit de kraan komt. Ja, ja, ja, dus wat dat betreft uh, worden dat soort trucjes ook op geheel legale wijze uh, overal toegepast. Dat kun je ook corrupt noemen, maar kijk, ik kan hier nu, uh, dat water is hier zo lekker, ik kan de hele dag flessen gaan lopen vullen ja, en op dat ja. moment, mooi etiket uh, gaan lopen verkopen. Nou, ik neem nog even... Is dat dan even... corruptie of is dat dan, ja, het ligt een beetje lastig soms, hè? Ja, ja, de, de, de ja. grens ligt dan uh, niet zo heel duidelijk. Ik neem nog even een, een slokje corrupt uh, bronwater. Huh? Hmm. Lekker ook. Maar ja, nee, nee, ik noem geen merk. Ik noem geen nee, merk. Nee, uh, uh, ja, precies, precies. Nou Kees, ik vond in ieder geval een geweldig verhaal over die oom bij die kapper. En een slimme kapper, dat moet ik hem nageven. Nou, ik, ik hou ook over van zulke mensen. Ja, ja absoluut. En, een inventief ja. ondernemer. Kees Oostrop, dankjewel voor je telefoontje. Ja, ook, goeiedag. Ja, goeiedag. Robert, goeienacht. Ja, goeiedag. Uh, ...over corruptie gesproken in, uh, ja, in het Oostblok. Ja. Hier in uh, Limburg, ik woon in Maastricht, is evengoed corruptie. Alleen zijn de prijskaartjes hier beduidend hoger, hè? maar de corruptie bestaat. Maar Denk welke je voor... voorbeelden heb je aan de lijve ondervonden, Robert? Nou, maar ik, ik woon zelf in Zuid-Limburg, wethouders, raadsleden. Schuif ze een schoenendoos, uh, een schoenendoos met nieuwe schoenen aan 25.000 euro. Schuif ze dat gewoon zwart geld... Uh, aan, aan een wethouder. Denk bijvoorbeeld hier aan Janssen en uh, uh, Heerlen. Een uh, uh, bedrijf heeft niks te doen. Nou, dan ga je onderhoudswerk aan wegen of, of riolen. Uh, de, jij zegt dat dat noodzakelijk is. Nou, Schuif een wethouder gewoon 25.000 euro... en jouw bedrijf groeit, bloeit, heeft werkzaamheden genoeg. Maar je, je beschuldigt nu die wethouder dat die dat aanleid, maar kun je dat ook bewijzen of is dat ja, is, een bekend verhaal? Ja, ja, maar het is al bewezen in 2008 door de rechter... Uh, het bedrijf uh, Janssen de Jong bijvoorbeeld uh, is al op non-actief gesteld. De twee raadsleden in Heerlen ze zijn uh, ontslagen. Uh, de prijskaartjes zijn hier iets duurder, eenvoudiger kan ik het gewoon niet zeggen. De hobbeltjes nee. op de weg, veiligheidshobbeltjes waar iedereen zo'n hekel aan heeft. Het is, on, het, is, het is gewoon onnodig, maar geef de wethouder en je krijgt een De panden die, die gerestoreerd moeten worden, on, onnodig waardeloos. Geef de benaderde wethouder geef hem een schoenendoos met 10.000 euro zwart geld. De wethouder neemt het gegaan dit aan. Maar op... Robert, wordt... op... er zijn er ook wel... Uh, want als ik dat zo hoor, dan, dan, dan uh, zijn er alleen maar wethouders met schoenendozen bij jullie in Heerlen. Maar je neemt er ook aan dat er veel mensen zijn die wel geheel oprecht en met goede bedoelingen uh, wethouder zijn of in de politiek zitten. Absoluut, absoluut, absoluut. En daar... Maar de bouwfraude blijft desondanks bestaan. Bouwfraude nee, dat is, dat is ook bestaat. bewezen natuurlijk. Ja. Men heeft gewoon een bouwvergunning nodig. En een bouwvergunning. Praat met een wethouder. Uh, het zwakke geld, uh, het punt, het geld. Geef hem wat geld. De prijskaartjes zijn iets duurder als Polen. En de Oostbloklanden. Bouw... Uh, het bestaat gewoon. Alleen maar... de prijskaartjes zijn iets duurder hier in West-Europa. Dat, dat, dat is alles. Zeg maar Robert, heb je het er zelf ook wel eens aan de lijve ondervonden? Nee, nee. Nee, dat heb ik niet ondervonden. Maar hier in Limburg staat het... Het is gewoon dagelijks in de krant bouwfraude hier. Bouwfraude daar. Rioolwerkzaamheden. panden eh, vernieuwen. Isolatiemateriaal. De bedrijven hebben niks te doen. En ze, ze gaan gewoon naar een wethouder voor een bouwvergunning. Ja. Vergunningen, vergunningen. Betalen prijs... En iedereen heeft zijn prijskaartje. Iedereen heeft een prijskaartje. Dus Robert, jij zegt eigenlijk... laten we niet uh, alleen maar kijken naar het Oosten... of uh, naar, naar Turkije of naar Egypte. Juist. Ook hier Juist. vindt de corruptie plaats. Alleen uh, gaat het hier om wat grotere bedragen. Alleen voor gewoon... alles heeft zijn prijskaartje. Ja, en ook hier de wethouders. Er zijn twee wethouders ontslagen. Uh, nou ja... Het is, het is duidelijk met één conclusie, alles heeft een prijskaartje. Alleen in het laatste hier liggen de prijskaartjes beduidend hoger. Ja. Maar ze zijn te koop, de wethouders. Robert, dankjewel voor je reactie. En een goede nacht nog. Ik wens Jeroen een goede nacht. Dag, dag Robert, dag. Eens even kijken hoor of er uh, nog zaken via de mail binnenkomen op dit moment. Ik zie wel mailtjes uh, binnenkomen, maar ik stel voor dat ik eerst nog maar even ga praten met Jeroen van Herk. Dag Jeroen, nacht. Hey, goedenavond met Jeroen. Jeroen, wat is jouw ervaring met corruptie? Uh, nou, ik ben twee jaar geleden voor het eerst eigenlijk met de auto met vrienden op vakantie gegaan. Ja. En we hadden het plan om een soort vaarvakantie te houden in Kroatië. Dus we hadden een flink grote boot als aanhanger meegenomen. Mhm. Mm en um, die reis die verliep nogal problematisch, want er waren al twee banden lek gegaan en zo. Ja. Yeah. uiteindelijk waren we meer dan 25 uur onderweg om uh, bij de Kroatische grens te komen. Ja, dat een... Dus we waren allemaal uh, uitgeput en alles. Mhm. Mm toen kwamen we daar en toen zeiden ze ineens uh, dat die boot niet uh, Kroatië in mocht. Dus toen viel eigenlijk heel de vakantie al uh, in het water. En waarom mocht die boot Kroatië niet in? Uh, dat wisten we niet, want uh, we verstonden die meneer niet. Alleen uh, zijn gebarentaal maakte duidelijk dat, uh, dat het dus niet doorging. Mm -hmm. Want hij, uh, hij sprak geen woord Engels en wij geen Kroatisch. En, uh, dus uiteindelijk hebben we maar alle moed verzameld en geld bij elkaar gelegd. En dat uh, even stiekem in die mans hand geduwd als het ware. Maar we hadden geen idee of het zou lukken. Want het zou net zo goed kunnen zijn dat hij... Uh, nog bozer het, werd en nog gewoon boot. juist een probleem zouden ja, hebben. Ja, precies. En wat gebeurde er? Uh, toen kreeg hij een uh, grote glimlach op zijn gezicht. En toen mocht het in één keer door. Ja, dus jullie konden met boot en al het, het, het land in. Uh, en wanneer was dit precies, Jeroen? Misschien heb je het al gezegd, hoor. Maar... Uh, dat was twee jaar geleden. Twee jaar geleden. Dus heel... heel... Ja. Kort geleden nog. En eigenlijk in een land dat dus uh, graag tot de EU wil toetreden. Ja, klopt. Ja, het zit uh, nog niet bij de EU volgens mij. Maar, nee, Kroatië uh, nog niet. Wel. Nee, nee. He, heb je meer uh, van dat soort ervaringen gehad tijdens jullie reis naar uh, Kroatië? Um, ja, wel met uh, havenmeesters en dat soort, uh, dat soort dingen. De uh, vaarpolitie ook. Mm -hmm. En uh, die bleken allemaal, als je een tientje gaf, dan was het toch al goed. Als er een probleem was. Ja, dus ook daar uh, komt die corruptie uh, nog voor. Ja, klopt. Ja. Jeroen, dankjewel voor je reactie. Yes, fijne avond nog. Ja, hetzelfde voor jou en een goede nacht nog, hè? Dag. Dag. Ja, dan eens even uh, kijken of er uh, nog tweets uh, binnenkomen. Uh, uh, Putmans bijvoorbeeld die stuurt ons uh, de volgende uh, tweet. Bouwfraude en bouwvergunning met elkaar vergelijken. Dat is wel lollig. Die bouwfraude die kostte ons meer, schrijft uh, Teun. Ja, u kunt nog steeds meepraten over corruptie en uw ervaringen daarmee via 0800-1121, En mailen dat kan met casalunacv.nl. Straks kijk ik uh, weer eens eventjes in, de, in die mailbox. In casaluna.cnv.nl. Maar eerst een liedje uit Ja, zuster. Nee, zuster. Want we draaien net Money makes the world go around. En eigenlijk is het een Nederlandse variant daarvan. Hè? Een liedje uit juist een Geschreven natuurlijk door Annie Heemke en Harry Bannik. En gezongen door die gierige, nare, boze buurman Boordevol. Gespeeld door Dirk Zwidden. Geld, alles kan je kopen voor geld.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 Riviera, naar die mooie blauwe zonnige Riviera. Dirk Zwidde: Geld, alles kun je kopen voor geld. Een tweet van Eline de Kleiberink. Uh, Zij doet ons een uh, uh, omkopingsvoorstel. Als jullie mij een euro geven, schrijf ik een positieve tweet over jullie, schrijft Eline. Nou, we gaan uh, in, in, in overleg hier, uh, Elien, of we dat gaan accepteren. Dan een mailtje van uh, Jan Bakker. En uh, Jan die schrijft... Ik heb een leuk voorbeeld van corruptie meegemaakt in de voormalige DDR. Het was 1988. De muur was uh, uh, nog niet officieel gevallen. En we waren een weekendje in Maagdenburg. In zo'n uh, voormalig Stasi-hotel. Op de kamer hing een de prijslijst van een minibar in Oostmarken. Wij afrekenen bij de balie van het hotel. Vijf Oostmarken was de schade en ik betaalde met Oostmarken. Was niet mogelijk. De balie-medewerker eiste Westmarken. De koers was 1 tegen 7 zo ongeveer. Goed, ik betaalde met 10 Westmarken en kreeg vijf Westmarken terug. De verdiende vijf Westmarken verdween in de binnenzak van de balie-medewerker en uit zijn eigen beurs... Verdwenen vijf Oostmark in de kassa. Een staaltje van het moreel oogpunt eh, met inzins eh, legale corruptie... waarover we nog veel gelachen hebben, schrijft Jan Bakker. En dan eens even kijken of er nog meer mail binnen is. Kijk nog even bij onze eh, tweets die eh, binnenkomen. Er komt volgens mij net een nieuwe tweet binnen, maar hij is een beetje traag. Nou, daar ga ik zo eventjes eh, naar kijken. Eh, ik heb wel nog een beller aan de lijn. Goedemorgen. En wie is de beller? Goedemorgen. Antitalen. Dag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw ervaring met, uh, met corruptie? Het was ongeveer een jaar of twintig geleden. Toen waren wij in Roemenië op vakantie. Ja. Toen was die uh, Ceausescu daar nog. Mm -hmm. En dan zaten we zaten daar in een hotel. En als we dan willen bellen met Nederland, was ja. dat moeilijk. Het kon wel drie, vier uur duren voordat ze eindelijk een keer verbinding had met Nederland. Toen vraagt die vrouw achter de bal een keer: ze zegt van haar dochter had nog nooit chocola gehad. Of wij een keer chocola voor haar konden kopen. Want dan kon je alleen maar investeren van valuta kopen. Nou uh ja, -huh. goed, wij zijn de moeders niet. Wij hebben voor 25 rollen, of zo, weet ik het hoeveel, hebben we chocola gekost. We hebben dat netje in de tas gepakt, netje aan haar gegeven. En toen vroeg ze wat wij ervoor hebben moesten. Ze dus zeggen echt niks. Kom op, we kan ons dat zo schelen? Toen, toen liep zij, op dat moment, zij huilend achter de balie weg. En ze wou, nou, ze wou ons na de zo vriendelijk bedanken, maar nou, dat was niet nodig. Dus dat is toch het minste wat je doen kunt toch? Ja. En sindsdien, als ze ons zag, toen vroeg ze meteen of wij wouden bellen naar Nederland. Het kan alle minuten geregeld worden zonder tussenpozen of wat dan ook. Ja. En we hebben gewoon dat chocola weggegeven, gewoon uit liefdadigheid. Ja. En hij kreeg zonder iets van, uh, we moeten iets voor terug hebben. Ja. En ondanks dat we niets voor terug wilden hebben... kregen we een hele grote vriendschap op dat moment... van die persoon achter de balie weer terug. Ja, dat is ook helemaal geen corruptie dit, vind ik. Dat is meer een, uh, uh, nee. een mooi menselijk contact. He? Ja, maar op dat moment kun je denken van... Ja, is de corruptie ja, niet van ons. Maar toch van de een of andere manier... Zou je er enigszins achteraf denkend van, moord dan een klein beetje corruptie van haar zijn geweest? Ja, maar kennelijk is dat toch niet het geval. Ik bedoel, want ja, dan ga je misschien niet huilen, dan denk je zo, uh, die deal is weer geslaagd. Ja. Ik bedoel, ze was echt ontroerd door jullie, uh, door jullie hartelijkheid zo te horen. Ja, ik bedoel, dat was prachtig. Ik bedoel, en sindsdien we konden lezen, en schrijven daar in het hele hotel hoor. Ja, ja, ja, ja want ja. je moet misschien vriendelijkheid en corruptie wel uit elkaar blijven houden natuurlijk. Hè? Nee, ja, Jullie gunden die dochter van die mevrouw gewoon uh, een lekkere plak chocola. Ja, en dat en werd op die, prijs gesteld. En die hostes uh, van, de, van het hotel, die was een Nederlandse, mm -hmm. die konden die normaal geld wisselen via de bank. Ja. Al, en die kon het via haar doen. Ja. Als je via haar deed, kreeg, kreeg je tweeënhalf keer zoveel als dat je die via de bank deed. Dus dat was een wel corruptie daar in het hotel. Ja, ja en, en deed je het via de bank of via de hostes? De ene keer via de bank en de andere keer via de hosters. Ja, dat is toch wel aantrekkelijk natuurlijk als je anderhalf keer zoveel krijgt, hè? Ja, ik bedoel, of, je ja. 100, of je 100 euro hebt, of je 250 euro Ja, dat kan... Ja, ik zou ja. ook... Ja, ja, ja, dan gaat toch ook je, je geweten eens meespelen en tegelijkertijd ook je portemonnee. Ja, en, maar dat geld werd weer ondergebracht naar uh, Roemenen. Ja, ja. Dus, dat hield het niet zelf, maar dat werd weer doorgesluit naar Roemenen. Het kwam wel goed terecht uiteindelijk. Het kwam wel goed terecht. Nou, dat, dat scheelt dan in ieder geval alweer, hè? Zeker weten. Ja, precies. Bijzondere ervaringen in Roemenië, Antti. Dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. Goeienacht, nog. Dank je wel. Dag. Rob Wilbrink, goeienacht. Goeienacht. Dag, Rob. Wat zijn jouw ervaringen met corruptie? Nou, uh, meerdere, maar dat we wel even niet. Uh, laten we het eind van de avond even een beetje losjes houden. Het was niet zozeer uh, een vorm van corruptie, als wel dat ik eens een keer. Uh, heel erg beet ben genomen door uh, iemand waar je niet van verwachtte. Wij stonden, yeah. de casus is, um, wij stonden op een, uh, een uh, campground in het uh, uh, midden van de, de Yukon. In het midden van de wat? De Yukon Territories in Canada. Oh, Oké, okay, is in Canada. Het uh, ja. ligt tussen British Columbia en Alaska. Oh, ja. En um, en uh, ook weer zo'n typische Canadese camping. Uh, drie hectare ruimte en uh, zeven uh, uh, plaatsen voor een uh, tentje. Mm -hmm. Zoals ik vroeg, komt een auto aangereden. En uh, die gaat naast onze, onze tent staan. En er stapt een, uh, een, een, een behoorlijk oudere dame uit. Had mijn oma kunnen zijn. Mm -hmm. En die uh, doet de kofferbak open. En die zegt van, ik heb... Uh, ik heb uh, bakeries. Ik heb uh, verse uh, broodjes en allemaal gebaksoorten en uh, misschien is het wat voor jullie. En voordat ik iets kon zeggen, toen uh, zei ze van, uh, goed, is dat jullie tent? Ik zei ja, dat is onze tent. Ja. En uh, wat een mooie tent. Ik zei nou... Zo, zo bijzonder is het niet. Ik zeg, ik hoop gewoon, als we gaan vliegen. koop ik een lichte tent, want uh, dat speelt me allemaal mee. En toen zei hij: mag ik nog eens bekijken? <lacht> en uh, ik zeg, uh, ja, natuurlijk mag dat. Nou, dit vind ik zo mooi en, en ik vind het zo prachtig. En ik stond er een beetje bij. En ik denk van: ja, nou goed. Dus weer terug uh, naar de auto. En uh, ik had uh, tien complimentjes gekregen over die prachtige tenten Dat die de Nederlanders dat altijd jaren uitgevonden. En um, weet ik veel wat. Mm -hmm. Dus ik heb daar. Mede, denk ik, achteraf, naar aanleiding van haar opmerkingen. heb ik een partij brood en gebak ingeslagen. En we zijn helemaal geen gebak, mensen. Oh! <laughs> maar dat vind ik dan wel stom van je! <laughs> nou, ik, daarom moet ik er achteraf altijd nog ontzettend over lachen. Wel, het. het... Achteraf moesten wij natuurlijk de helft van dat gebak weggooien. Ja. Yeah. Uh, want uh, dan kun je al reizend. Uh, kun je het ook niet goed houden. Nee. Maar dat denk ik: Van Wilbrink, je hebt je in laten pakken. door een dame die je oma kon zijn, alleen omdat ze maar complimentjes bleef maken van... Maar misschien vond die oma het wel inderdaad een hele mooie tent... en was ze, was ze helemaal niet van plan om ah, man, jou veel te veel te pakken te kopen. Wel 150 euro. En, uh... Maar ja, wie die vrouw niet veel gewend? Ik heb niet zoveel verstand van tenten. Maar jij had het gevoel dat die oma gewoon bij iedereen langs ging... en uh, enorme mooie complimenten ging geven ja, over tenten en caravans? En 8, 8. Dat is in ieder geval, ik ben wel eens vaker... Uh... Ik gebruikte eerder een ander woord. Jan, uh, regisseur, had uh, weer een NCV-term bedacht. Maar ik ben wel eens anders uh, belazerd, om zo te zeggen. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> uh, uh, maar achteraf moest ik wel heel hard om lachen... En dan denk ik van, Wil heb je in laten pakken. Gewoon in laten nou, pakken. Nou, inderdaad, inderdaad dalen. ik denk dat je dat heel goed hebt verwoord. Corruptie zou ik het niet nee, willen noemen, maar nee, in nee, laten nee, pakken. Nee. Nee. Ja, ja, precies. De, de schade was ook, denk ik, niet groter dan tien keer op deze door dus, uh... was. Dat valt nog wel mee. En misschien had ze wel heel lekker gebak bij zich, toch? Ja, dan wordt het nog even kunnen eten. De... Nou, ik weet het niet meer, maar laten we het dus maar zeggen dat het heel lekker was. Ja, het, wa het was heel lekker. Eén inderdaad, je hebt je door die lieve Canadese oma, je laat de pak erop. Die ja, conclusie hey. onderschrijf ik van harte. Zeg, dankjewel voor dit bijzondere verhaal. Het was een andere keer, hè? Goeie uitzending. Dankjewel. Dag. Ja, U kunt nog heel even meepraten over corruptie. Uw ervaringen daarmee. U kunt bellen 0800 1121, Mailen kan naar kazaluna.ncf.nl. En twitteren dat kan met uh, hashtag kazaluna. En ik heb hier een mailtje van Herman Molenaar. En uh, Herman schrijft. Uh, zelf ben ik vanaf 1962 tot 1976 vrachtwagenchauffeur geweest. En weet wel dat in die tijd corruptie gewoon regelmaat was. Als ik met een lege trailer Roemenië uit wilde. En niet eerst een slof sigaretten kocht voor de douane. ...dan stond ik daar gewoon tot de volgende dag. En als ik pech had, dan was ik op de heenreis naar het Midden-Oosten... ...voor ik in Istanbul was, alleen al in Joegoslavië en Turkije... ...al 200 Duitse marken kwijt, zonder uh, bon aan de politie... ...die mij uh, aanhield met het verhaal dat ik daar hard zou hebben gereden. En zo zou ik nog wel even door kunnen gaan... ...ook al begrijp ik wel dat het later waarschijnlijk best wel beter zal zijn geworden... ...schrijft Herman Molenaar. Ah, ik heb nog één liedje voor u. Een uh, liedje uit 1977. Dat was de Belgische Songfestival-inzending. En ja, die tekst zal als niet zo bedoeld zijn hoor. Maar als je nou luistert naar die tekst. dan zou je daaruit kunnen opmaken. dat ja, uh, bepaalde diensten worden aangeboden. zodat dan wie weet dat miljoen wat ze zo graag willen hebben. u zult het allemaal zo dadelijk horen. Dat er 1, 2, 3 komt. Dit is Dream Express. Dus worden toch echt think you've got some extra needs. Ja en als die dan vervuld worden, nou een million in one two three. Dat was Dream Express. De laatste beller is Herman. Goeienacht, Herman. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat mag ook. Eh, wat is ja. jouw ervaring met corruptie? Nou, ik heb een paar maanden terug heb ik uh, aan de grens gestaan uh, in Roemenië naar Hongarije toe. Ja. En daar uh, hadden nou, we heel lange file stond aan zaterdagochtend. En uh, ja, je wordt eerst helemaal een beetje opgevolkt door. Uh, ja, voor die roma's die geunis, die willen je auto wassen. Voor 1 euro. Mm -hmm. Ja, op zich is dat natuurlijk kost dat niet zoveel. Een euro, dat is niet zoveel. Nee. Maar ja, dat wordt ook een beetje zat natuurlijk. Hè? Want ja, dat hoeft voor mij helemaal niet. Want die weet het maar nooit. Voor zelf zit er een berg zand in het water. En dan is je auto helemaal, uh, helemaal kaal. Maar goed, dan dus sta je dus voor die grensovergang te wachten. En waar komt de corruptie dan in het spel, Herman? Nou, uh, die file die, die was een beetje langdurig. Dus er gingen tankwagen, die passeren, die file. Ik dacht eraan. Ik denk, uh, dat ken ik ook natuurlijk. dus yeah. Ik dacht ik erachteraan en die man die schoot het tankstation op, ik er ook op. En die man die schiet gelijk een parkeerplekje in. Maar ja, dat was ook het enige plekje waar mijn vrij was daar. Zo. Mm -hmm. ik, en ik kon ook tol kopen voor rijden, Dus dat heb ik gedaan. Ik heb daar drie kwartier, ben ik er blijven staan. Toen wilde ik wegrijd, ja, komt de politie op me af. Van, ik was ik die file gepasseerd en uh, dat mocht wel als je pauze maakte. Dus ja, ik heb drie kwartier gemaakt. Nee, zegt hij, dat is, dat is niks, zegt hij. En dat kost 300 euro, dus het paswoord uh, moest hij hebben, mijn rijbewijs moest hij hebben. En dan liep ik weer terug naar de andere kant van de weg. Daar stond als hockey dan waar hij uitkwam. Ja. En uh, ik moest bij hem komen. En hij schreef het allemaal op, want dan gaat het allemaal nog een beetje met de handen naar route weg, werk. Ja. En ik zei, nou ken ik pinnen dan? Nee, dat kon niet. Dus ik liep, moest weer teruglopen naar mijn auto, pakte mijn portemonnee ik had uh, mijn geld eruit gehaald. En ik had er nog drie dikjes in laten zitten. En ik weer terug, ik zei, nou zeg, hebben we een probleem, hè? En, uh, Hoe is dat hadden, opgelost? Herman, ik moet een beetje gaan haasten, want ja. we hebben nog maar ik één minuut. Die, Hoe is dat ik opgelost? Heb 30, ik heb 30 euro betaald. En hij schreef dat netjes op in een agendaatje. En uh, dat komt weer aan. Ja, dus geen 300 euro pinnen, maar 30 euro in zijn agendaatje. Ja. ja. Ja, ja, ja. Er komen toch wel veel mooie verhalen. Of mooie, er komen verhalen binnen over corruptie daar in dat oostblok. Kennelijk nu ook nog uh, uh, met de enige regelmaat. Herman, dankjewel voor jouw verhaal. En een goede ja. nacht. Dag. Ook zo, dankjewel. Bijna twee uur. Tijd om de luiken van Casa Luna te gaan sluiten voor vannacht althans. Want morgen blikt Klaas Drupsteen terug op de Royal Wedding... van Prins William en zijn fiancé Kate Middleton. Hij doet dat dan samen met Henrik de Groot. Henrik de Groot is adviseur op het gebied van protocol, etiketten en presentatie. En hij schreef een handboek voor ceremoniemeesters. Nou, Ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Klaas. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Klaas, met Helco. Ook uh, ademloos zitten kijken naar het huwelijk van William en Kate. Of neem me niet kwalijk, William en Catherine. Nou, jouw gast Henrik de Groot, die keek vast ook, maar dan met een deskundig oog. Want hij is adviseur op het gebied van protocoletiketten en presentatie. En wat ik dan wel eens zou willen weten is toch... of hij zelf wel eens een protocolaire blunder van de eerste orde heeft gemaakt. Ik wens jullie een uh, goed gesprek. Straks hier op Radio 1, uh, Max, nachtzuster Astrid de Jong uh, zit klaar voor uw verhalen en uh, voor al uw vragen en antwoorden. En uh, wat ons betreft heel graag tot morgen. Ik wens u nog een goede nacht.